Later was ze vooral actief als producent bij platenmaatschappijen. Ze ontdekte onder andere Pierre Cartner, alias vader Abraham en Ben Kramer. Annie de Reuver is 98 jaar geworden. Oud-bestuurders van zorgonderneming Mea Vita kunnen de borst nat maken voor een forse schadeclaim. De FNV gaat onder meer oud-president commissaris Loek Hermans aansprakelijk stellen... voor het verlies van vakantiedagen, pensioenrechten en ontslagvergoedingen voor duizenden werknemers.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 Uitgerekend vandaag traden juist nieuwe beursregels in werking om beurscrashes te voorkomen. Bij een koersdaling van 7% wordt de beurs voor de rest van de dag gesloten en dat is vandaag gebeurd. Een 71-jarige automobilist uit Voorschoten is om het leven gekomen toen hij langs de A44 bij Sassenheim de gevel randde van een tankstation. Het ongeluk gebeurde vannacht in de richting Den Haag. De ravage is groot. De politie denkt dat de automobilist vlak voor het ongeluk onwel is geworden.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 Fiel op de A4 Rotterdam-Amsterdam. De linker is dicht bij Knopend Burgerveen. Zes kilometer lang is de file. Dat komt door een ongeluk. Op de A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwouderdorp en Leidschendam. Zes kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is één rijstok dicht. Tot zover de verkeers. Ja, Ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, denk ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 We're zeker uit de top 2000, hè? Ja. Deze single van Prince, hoor, de, de Raspberry Beret. En, uh, ja, welkom terug bij het derde en laatste uur, het jaaroverzicht 2015. Daar zijn we mee bezig, uh, Albert-Jan. Dat is de hoofdmoot van, van deze Zandvoort op zaterdag. Maar uiteraard hebben we rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Bram. Bram. Ja. En het gedicht van de, van de week gaat natuurlijk ook door om kwart voor vijf. En het is een heel mooi gedicht. En het is een nieuwjaarswens van uw lokale zender ZFM voor 2016. En uh, natuurlijk een uh, hele leuke, fijne muziek tussendoor. Dus we gaan uh, vlug weer verder. Vlug weer terug. Vlug weer, vlug terug. weer terug. Genoeg reclame gemaakt, hè? Toch? <laughs> en er kan gedanst worden op de ijsbaan, hè? Ja, zeker. Doe lekker mee met deze inmiddels al wat oudere plaat. Maar wel heel lekker. Omi en cheerleader. Uh, Albert-Jan, daar ga ik er snel heen hoor. Ja, met, met, met een S erachter hè. Ja, cheerleaders. Oké, okay. je hoorde dit is hier van Omi. Ja, we gaan door met ons uh, jaaroverzicht 2015. in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Courant maand september. Ieder jaar wordt de belangstelling voor de parade van oude raceauto's... bij het historische Grand Prix steeds groter. De races zelf trekken maar liefst 52.000 mensen naar het circuitpark Zandvoort. Commissaris van de Koningin Johan Remkes bezoekt Zandvoort voor een werkbezoek. Hij laat zich voorlichten over onder andere de entree van Zandvoort. De paalzitactie voor 40.000 handtekeningen... om een burgerinitiatief tegen windmolens dichterbij... op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, loopt zeer voorspoedig. In de Zeestraat wordt een hennepkwekerij ontdekt... die in de kelder is aangelegd. De, tussen aanhalingstekens, kwekers hebben de verdering gesloopt. De panden erboven worden onbewoonbaar verklaard. Een groep bewoners van Nieuw Unicum gaat met medewerking van Rotary Bloemendaal... en vrienden van Nieuw Unicum een dagje naar Seel, Amsterdam... Yoga-studio Dandasana wordt geopend. Bij de verkiezing van de ondernemer van het jaar... wordt de studio tot rookie van het jaar benoemd. Ijshockeyster Britt Wortel kan in Zweden spelen. Het Zandvoortse talent timmert goed aan de weg. Jack Bakker, eigenaar van landgoed Groot Bentveld... heeft grote plannen met zijn bezit. Hij wil een ondergronds atelier maken voor zijn kunstwerken. Het schuurtje van Cohen zorgt nog steeds voor de nodige commotie. Juf Marjolein Nolte is 40 jaar peuterjuf. De eerste editie van Jazz in Zandvoort van dit seizoen... zorgt direct voor een vol theater de krocht. Logisch, als Scott Hamilton de gast is. Voor de voorlopig laatste keer gaat het KLM open... op de baan van de Canemar Golf Country Club van start. Wel, Thomas Pieters wordt de verrassende winnaar. Jaap Pierikoper schreef een boek over 100 jaar Zandvoortse voetbalhistorie. Er is een stevige discussie tijdens de vergadering van de commissie... ruimte en economie over het winterparkeren. Uiteindelijk wordt een wintertarief ingevoerd van 50 eurocent... Om dit te compenseren gaat in de zomer het tarief omhoog. Huisarts Bert van Belgen, Bergen doet zijn praktijk over aan dochter Nienke. Hij gaat het wat rustiger aandoen. Muzikale talenten van het wereldberoemde prinses Christina... concours bij het kerkpleinconcert van Classic Concerts. Basketbalvereniging The Lions viert het 50-jarig bestaan. Het wordt een hernieuwde kennismaking met de sterren van wel eer oud en oud-VVD-raadslid Kees Oudekerk... overlijdt op 87-jarige leeftijd. Opnames voor de RTL 4-serie Moordvrouw leggen het centrum plat. Dorpsomroeper Geert Kuipers viert tijdens het dorpsomroepersconcours... zijn eerste lustrum. Sjoerd de Vries uit Sneek wint voor de derde keer op rij. En tot slot de bouw van het uh, Prinsessenpark van start. Oplevering is medio 2016. Dankjewel albert voor de maand september. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Billy Joel. smoke but there's some place that he'd rather be David Who's still in the Navy And probably will be met de piano man. Dan kan het feest nu een stuk. De, de single van Billy Joel. Ja, het jaaroverzicht 2015. Je hoort hem vandaag bij Zandvoort op zaterdag. De maand oktober is nu aan de beurt. De jaarlijkse kunstroute wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd... door de nieuwe kunstvereniging Zand. De naam van het weekend is omgedoopt in Artwalk. De nominaties voor ondernemen van het jaar worden bekendgemaakt. Kom je ook eten in Pluspunt krijgt landelijke aandacht. Het staat centraal in een landelijke campagne om medewerkers van de GG, in de GGZ... gehandicapten en ouderenzorg en het sociaal werk te inspireren... om meer aandacht te besteden aan eenzaamheid bij cliënten en bewoners... die afhankelijk zijn van langdurige zorg. Oktober is de wildmaand. nu ook in Zandvoort... met allerlei activiteiten en menu's rondom het thema wild. Het vlaggenschip van de Lions meldt, dat, meldt zich als regelrechts titelkandidaat... De heren winnen wedstrijd na wedstrijd en met de nodige overtuiging. De, een strandtent-eigenaar wordt in zijn woning aan de Zandvoortse laan overvallen en beschoten. De daders waren uit op zijn geld, maar of ze, buit, of ze geld buiten hebben gemaakt, wordt niet bekendgemaakt. De gemeenteraad van Amsterdam gaat akkoord met afschot van het te, te veel aan herten in de Amsterdamse waterleiding duinen. Negen Zandvoortse veteranen krijgen het draaginsigne behorende bij de Nobelprijs voor de Vrede. De Beatles winnen bij Korendag 2015 van de Rolling Stones. Het apres-ski van Brussel's aan zee en Mango's Beach Bar is opnieuw ludiek. Vooralsnog, vooralsnog is het de enige sneeuw die we in Zandvoort zullen zien. Het slotfeest van het 125-jarig eh, bestaan van de wapen van Zandvoort... is een geweldige afsluiting van een feestelijk jaar. In het Zandvoortsmuseum opent Marianne Narebout haar Flower Power tentoonstelling. Het blijkt een schot in de roos. Theaterschool Het Nest ziet zich gedwongen om definitief de deuren te sluiten... Teruglopende aantal leerlingen doen ze de das om. 30 Friese volbloedpaarden vol maken een strandrit. Het is een imposant gezicht. De Zeevisvereniging Zandvoort meldt veel vis tijdens een goed bezochte wedstrijd. Rob wint wind met 282 centimeter vis. Er is een reddingsplan nodig voor de beide posten van de Zandvoortse reddingsbrigade. Ze zijn totaal verouderd. De Kinderboekenweek wordt op feestelijke wijze afgesloten in de blauwe tram. De gemeente maakt bekend dat de rijrichting van de Grote Krocht wordt omgedraaid die van de Oranjestraat echter niet. Een stortvloed van vragen over de begroting 2016... krijgt het college voor de kiezen bij de commissieraadsvergaderingen. De nu landelijk bekende Zandvoortse zanger Yves Berendsen... doopt zijn tweede single, Droomvrouw... in een grote feesttent midden in de Haltestraat. De historic Grand Prix Zandvoort wordt genomineerd... voor Motorsport Event of the Year... Voorzitter Peter Tromp van de ondernemersvereniging Zandvoort... maakt bekend dat het centrum van Zandvoort geen feestverlichting zal krijgen. Te weinig ondernemers willen hieraan financieel bijdragen. Enkele weken later komt, een, de, komt de verlichting er alsnog... door een spontaan opgezette collecte van een andere ondernemer. De ambtelijke samenwerking met Haarlem blijft een hete agendapunt... binnen de Zandvoortse politiek. De meningen blijven ver liggen. Zandvoort heeft twee nieuwe kampioenen garnalenpellen... Marijke Stegeman bij de profs... En Linda Bol bij de amateurs. Jazz aan zee wordt al maar populair... vooral tijdens de concerten met de Caribische muziek. En dat allemaal in het jut, juttertje, het bargedeelte van, van tent Talassa. Het is allemaal net geleden, je hoorde de maand oktober. Disco onaaien voor de oudjes, zullen we dit maar noemen. Terug naar de jaren 80 met de Pieter Schak band, Je Going dancing down the streets. We zijn bij Zarovzicht 2015 bezig en nu de beurt aan de maand november. De Zandvoort biedt op verzoek van het COA onderdak aan 144 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Ze worden gehuisvest in de Korver Sporthal. Ruim 200 Zandvoorters melden zich aan als vrijwilliger. Of voor, eh, voor hulp aan de groep vluchtelingen. Burgemeester Niek Meijer is daar zeer terecht trots op. Nieuw-Noord krijgt een nieuwe wijkagent. Olaf Miranda volgde de overleden René Huisman op. Wethouder Gertjan jan Pluis opent het Fits-circuit Zandvoort... een reeks fitnesstoestellen aan de boulevard voor openbaar gebruik. Plaatsgenoot Johnny van Toon van Elk... heeft een boek geschreven over zijn beroemde werkgever Toon Hermans. Het Huis in de Duinen bestaat dit jaar 60 jaar. Dit wordt met een feestweek gevierd. De handbalsters van ZSC beginnen de zaalcompetitie voor voortvarend. Tot nu toe hebben ze nog geen puntverlies geleden. En SV Zandvoort stunt tegen koploper Buitenvelder dan ook. Dat ook nog geen doelpuntenverlies had geleden. De Zandvoorters wonnen thuis met 1-0. tegen 0. De modeshow van Fashion Week trekt veel Fashionata's naar Holland Casino, Zandvoort. Na afloop maakte de organisatie bekend dat ze er voorlopig mee stoppen. omdat het te veel tijd vergt van de ondernemers. De vluchtelingen nemen uh, met weemoed afscheid van Zandvoort. Menig traantje wordt gelaten. Ze zijn dankbaar voor de hulp die ze hebben gekregen. Veel 50-plussers trekken naar Zandvoort voor het nationale 50-plussers-weekend. De Zandvoortspolitiek wil dat het college een terugkeer van de Grand Prix naar Zandvoort gaat onderzoeken. Deze oproep van de VVD wordt landelijk opgepikt. Traditiegetrouw staan een aantal jubilerende vrijwilligers in de schijnwerpers... van zowel de brandweer als de KNRM. Het convenant retail in horeca krijgt handen en voeten met een kernteam. Dit team gaat de afspraken uit het convenant uitvoeren. Opnieuw drukte bij de intocht van Sinterklaas in Zandvoort. De pieten blijven traditioneel zwart. Het koor Vooranker neemt met een concert voor goed afscheid. Na meer dan 45 jaar stoppen ze ermee. Het college krijgt groen licht van de Raad en mag doorgaan met de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Er gaat er wel een pittige discussie aan vooraf. De gevel van een flatgebouw in Noord staat op instorten. De bewoners worden geëvacueerd en een dag later wordt de gevel gecontroleerd ontmanteld. Het college bedankt de vrijwilligers die geholpen hebben bij de vluchtelingen met een gemeentelijke speld. Marco de Goede van Shana's shoe repair en leatherwear op de grote Krucht krocht is door Zandvoorts gekozen tot ondernemer van het jaar. En tot slot, het probleempensioen Grote Huis moet van op last van de burgemeester gedwongen sluiten. Na een lange procedure geeft de exploitant onder druk van de rechter eindelijk toe. Dankjewel Albert-Jan voor de maand november. Maand december heb je nog te goed, daar hebben we nog een half uur voor.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 you mm -hmm. Een jaaroverzicht 2015. Want het is tijd voor, jawel, de dier van de week, Albert-Jan. En het dier van de week, uh, 2016 voor deze week. Ja. Luister naar de naam Bram. Bram is een hondje van ruim acht jaar. Hij is nog erg actief. Bram heeft wel nog de nodige training en begeleiding nodig. Bij zijn vorige eigenaar had hij problemen met kinderen en soms ook met het aaien door vreemden. Hierdoor kon hij soms ook bijten. Bram heeft een duidelijke voorkeur voor vrouwen. Bram zoekt mensen die hem leiding kunnen geven.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 Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Bram verdient een thuis. Het lijkt me een leuk dier, die Bram. Dus ga voor Bram of uh, andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat, nummer 5. Zoals Albert net al vermeldde. En uh, ga, ja, ga, uh, ga zijn dier in huis halen, daar gaat het om. Hier is Etzila Romli, hemel en aarde. Nederland was cool en, kill en dan I'm mm -hmm. I'll Vier uur vanmiddag wordt er lekker gedanst hier op de ijsbaan in Zandvoorts. Disco on ijs. het gaat nog de hele avond door, hè, dat feest. Geweldige DJ's die daar uh, staan te draaien, lekkere dansbare muziek. En dan ondertussen lekker schaatsen op de ijsbaan, dat kan dit weekend uh, nog. Dus iedereen is van harte welkom om daar even een kijkje te gaan nemen. Joh, dit is heel van Kijkho, oh, dat was Tal de Show... En daarmee zijn we aangekomen de laatste maand van, uh, van het afgelopen jaar 2015, hebben we het over december. Dierenthuis Kennemerland wint de Vrijwilligersprijs 2015, georganiseerd door VIP Zandvoort. 250 studenten nemen een voorschot op de nieuwjaarsduik. Ze springen samen met de Iceman Wim Hof de Noordzee in. Restaurant Berkhout in de Kerkstraat sluit na 70 jaar definitief de deuren. Het bedrijf staat te koop. In december worden in Zandvoort een aantal hennepkwekerijen door de politie ontmanteld. In de Kerkstraat zelfs drie, in één pand. Lucratieve handel, blijkbaar. Sportraad Zandvoort huldigt de jeugdkampioenen van Zandvoort. Ook jonge sporters met de status van het bij het NOC-NSF worden gefeteerd. Voor het eerst wordt een grote feestmarkt afgeblazen. Code oranje van de KNMI gooit roet in het eten. Het Sinterklaastoneel is een triomftocht voor Mark van Stegen, die het stuk schreef... En een week later ook het stuk van zijn hand... door toneelvereniging Wim Hildering zag worden uitgevoerd. Toneelvereniging Wim Hildering gelast een extra voorstelling in. De kaarten voor de reguliere voorstellingen... zijn binnen de kortste keren uitverkocht. De Zandvoortse Courant publiceert drie onderwerpen van, ontwerpen van architecten... voor een nieuwe invulling van het Watertorenplein. De gemeenteraad laat zich niet paaien door energiereus Eneco. Een aangeboden terreinwagen met stickers van Eneco wordt niet aangenomen. Het genootschap Oud-Zandvoort bestaat 45 jaar... en viert dat met een opstelwedstrijd voor de groepen 7... over uh, het Zandvoortse uit het oprichtingsjaar 1970. De ijsbaan op het Raadhuisplein werd voor de zesde keer geopend. Ondanks de regen werd het een feestelijke opening. De gemeente wil 40 tot 80 vluchtelingen met een status... gaan huisvesten in het plantinghuis. De bewoners tonen tijdens een informatieavond hun zorgen. De gemeente en omwonenden van het plantinghuis worden niet veel wijzer door gebrek aan informatie. Zittend D66-raadslid Willem Wisman komt plotseling te overlijden. De fractie verliest met hem een goede vriend en collega. De geplande raadsvergadering wordt een week uitgesteld. Kerstengelen bestaan echt. Jo Jootje donkers heeft dat bewezen. Belangeloos zet ze zich in voor de zwakkeren in Zandvoort... Waarover, waarvoor, waarover ze communiceert via een Facebookpagina. De Maastrichter staar laat een oude, onuitwisbare indruk achter. Het concert van de Classic Concerts in de Agatha-kerk... is tot en met de laatste stoel uitverkocht. Het huurdersplatform Zandvoort maakt de uitslag van de enquête bekend... en het kan met gemeente en woningstichting De Kei gaan onderhandelen over nieuwe prestatieafspraken. Noelle Omen wordt voor de vierde keer... Nederlands kampioen Karate. En last but not least... wethouder Gerard Kuipers wil dat het ministerie snel werk maakt... van IJmuiden ver. De klimaatconferentie in Parijs... maakte dat uh, zeer duidelijk. Dat waren ze de twaalf maanden van het afgelopen jaar 2015. Met dank aan de Zandvoortse Courant en dank aan Albert Jan. heb je goed gedaan, jongen? Daar hebben we straks wel over. Is goed. Zo dadelijk het gedicht, maar eerst Kenny Rogers when I met you there was peace I said I Vijf uur bij uh, CFM met Fred. Hij is er weer, inderdaad. Zo is het maar net. Je Kenny Rogers en uh, Islands in de stream. Ja, we draaiden hem even op uh, verzoek. Iemand uh, die sprak mij laatst aan en zegt van... nou, die moet je weer gaan draaien. Nou, ja. Ik alleen even vergeten wie dat was. <laughs> Maakt niet maar uit, bij deze. Bij deze hebben we hem gedraaid. De single van uh, Kenny Rogers. Ja, het is inmiddels uh, precies kwart voor vijf. Dat betekent tijd voor het mooie gedicht van de dag... Laat me horen, albert Wat zal komen in 2016... kan ZFM u niet vertellen. ZFM heeft niet de gave om over de toekomst te voorspellen. Wat 2016 voor u zal brengen, weet ZFM niet. Goed of slecht, vreugde of verdriet. Maar...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 Want wanneer zou onze CFM-staf niet mogen rusten? Maar groot is CFM's verdriet. Want een toverstaf bezit CFM niet. En daar CFM ook geen tovenaar is of was, moet CFM het doen zonder abracadabra of hocus pocus pas. Daarom. Daarom wenst ZFM u al hier een gelukkig nieuwjaar op onze manier. ZFM wenst en hoopt dat in 2016 al uw wensen en dromen, ook zonder onze toverstaf, toch mogen uitkomen. Daar heb ik uh, verder helemaal niks aan uh, toe te voegen, Albert-Jan. Keurig, het gedicht van de dag bij CFM. CFM wist u al het beste voor 2016. En ook in het nieuwe jaar zullen we er uiteraard zijn met muziek en informatie. Dus lekker gaan luisteren naar je eigen lokale omroep, CFM. Samen in de kamer. Is van Veur Heeftekust. En Susanne, ik ben tafelgek op jou. En een applausje voor jezelf natuurlijk. Na afloop van de plaats. hier is de player en baby comeback... Ik back bij CFM, zo op de zaterdagmiddag en ga richting de zaterdagavond. Vanavond kan je lekker genieten van disco on ijs op de ijsbaan. En bij de radio is zo dadelijk weer Frits. Hij is er weer tussen 5 en 7. uur. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je er een beetje zin aan? Ik wel. Ik wel. Wist, okay. je trouwens, wist je trouwens dat Fred hij een ansichtkaartje heeft gekregen uit Indonesië? Indonesië. helemaal Indonesië. Kijk, Fred is, uh, wordt zelfs beluisterd in Indonesië. Jeutje, wat leuk. Wat goed. Uh, ja. hij, hoe doe je dat? Hoe wou je dat voor elkaar? Ja, ik het niet. Dat hebben, wij, <laughs> no hebben wij nog nooit gehad, hè? Hebben wij nog niet gehad. Nee. Maar, uh, wacht even, uh, Georgia uh, zo, heeft vanmiddag wel geluisterd. Ja, dat is waar, dat is Amerika. waar. Goed, uh, nou ja. Ja, we gaan darten. We gaan Van darten. darten. Jazeker, uh, want uh, we gaan ons opmaken voor de halve finales. Want het WK darts is volop bezig. De wereldtop is neergestreken in Alexander Palace... waar de Scott Gary Anderson zijn wereldtitel verdedigt. Twee Nederlanders, zoals de Darters fans onder ons al weten, staan in de halve finale. Ze weten Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen. De finale is morgen. Uh, de winnaar krijgt een cheque van maar liefst. 414.000 uur. Uh, goedemorgen. Uh, de allereerste half finale is Jelle Klaassen tegen Gary Anderson... en die wordt dan gevolgd door Raymond van Barneveld tegen Adrian Lewis. De uitzending begint vanavond om half negen op RTL 7. Oké, okay, mis dat niet. wordt weer uh, heel spannend. Heel, heel, heel erg spannend. Heel erg spannend. Ja, zeker weten. Nou, nou. zit er voor ons op. Zitten erop, maar we zijn er morgen weer. Jazeker, we zijn we dus morgen. 2 -5. Dus het is dus 2,5. Wat gaan we dan doen? Uh, nou, het andere nieuws. <laughs> het andere nieuws. Oh, is er nog nieuws dan? Dus van, nou, er is zoveel nieuws. Oké. Okay. Nou, ze dadelijk uh, heel veel plezier met internet...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 Look on the problem.